In een auto die hij om een oude radio gevonden had langs een van de grachten Stond hij stoond als een kanaal voor een bewaakte overweg te overwegen of hij wel of niet zou wachten Voor hem knipperde de lichten of de wereld zou vergaan En klonk vervaarlijk belsignaal En de zon stond laag in zijn ogen Maar dat zeggen ze natuurlijk na afloop allemaal En hij dacht het is een grap Ze doen het allemaal voor de gein Maar toen werd hij met een klap Gegrepen door Fantijn Heb je wel gehoord? Ze hebben kok gestorven Ze hebben kok gestorven Onder leiding van Fantijn Heb je wel gehoord? Ze hebben kok gestorven Ze hebben kok vermoord Maar het moest een ongelukje zijn in een auto die hij om een oude radio gevonden had... langs een van de grachten... stond hij stoond als een garnaal... maar wel een stuk voorzichtiger... voor een bewaakte overweg te wachten. En toen hij goed gezien had dat Fantein was gepasseerd... trok hij op met horten en met stoten. En hij dacht nog... oh mijn God, als je ook zo af zou trekken... nou dan was het niet zo best met je gesteld. Maar toen werd hij met een klap opgeschrokken uit zijn dromen. Want als er een Fantijn voorbij is... Kan er altijd nog geen komen. Heb je wel gehoord? Ze hebben ik ook gestorven. Ze hebben ik ook gestorven onder leiding van Fontijn. Heb je wel gehoord? Ze hebben ik ook gestorven. Ze hebben ik ook vermoord. Maar het moest een ongelukje zijn. In een auto die hij om een oude radio gevonden had langs een van de grachten, stond hij op alles voorbereid en zo voorzichtig als de pest voor een bewaakte overweg te wachten. En toen er twee van Tijn waren gepasseerd, liet hij al zijn medeweggebruikers voorgaan. En toen hij over was gestoken, werd hij 40 meter verder alsnog vermorzeld door van Tijn. En kreeg hij in de gaten dat hij eigenlijk nooit veel kans had gehad. Kom, zuster Tol, kom, zeelgeroe, kom, vuren meer.